8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. Die Radio 1 Sportzomer dendert door tot 11 uur. Er is geen tour, maar de alternatieven zijn de moeite waard. De gast zijn forensisch psycholoog Corinne de Ruiter. Sportjournaliste Barbara Barend. En Siebert van Linde is er ook. Eerst het nieuws van de NOS. Hier is Raymond Serre.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 De man die vorige week in een bioscoop in de Amerikaanse stad Aurora... een bloedbad aanrichtte, hangt mogelijk de doodstraf boven het hoofd. De aanklager zei op een persconferentie dat ze overweegt de doodstraf te eisen. Binnen 60 dagen neemt ze daarover een besluit... onder meer naar overleg met nabestaanden en slachtoffers. In de nacht van donderdag op vrijdag de 24-jarige Holmes... tijdens de première van de Batman-film The Dark Knight Rises om zich heen... en hij doodde 12 mensen, er zijn 58 gewonden. Het motief van Holmes is nog niet duidelijk. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Door een stroomstoring ligt het treinverkeer rond station Eindhoven stil... Een groot deel van Limburg is vanuit Eindhoven onbereikbaar... en ook richting Den Bosch zijn er problemen. Er rijden geen treinen vanuit Eindhoven naar Best, Geldrop en Helmond. Het is niet duidelijk wanneer de storing is verholpen. Dennis heeft bussen besteld om de reizigers te vervoeren. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn gestrand. De stroomstoring begon rond 7 uur. Volgens spoorbereider ProRail zoeken monteurs naar een oplossing. De treinen haperen en er staan geen treinen stil tussen stations. De Europese beurzen zijn met flinke verliezen gesloten. De AEX-index verloor 2,1% en staat op 313 punten. Na een paar relatief rustige weken maken beleggers zich weer zorgen over de eurocrisis. Er is toch nog steeds onzekerheid of Griekenland in de euro kan blijven en beleggers vrezen dat Spanje bij Europa moet aankloppen voor extra noodsteun. Spanje weer spreekt, overigens dat, dat land hulp nodig heeft. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder... en kan plaatselijke mistbank ontstaan. Morgen volop zon. Het wordt om 23 graden op de Wadden... tot 27 graden in het zuidoosten van het land. Tot en met donderdag blijft het zonnig en droog zomerweer. Dit is de Radio 1 En Hallo, Frank. Ja, hè. Goedenavond. Hadden we al gezegd, je Topmotorcoureur Jeffrey Hellings die heeft een zwaar ongeluk gehad. Een auto-ongeluk in Rusland. Uh, straks horen we hoe het met hem gaat. En we zijn bij de ronde van Boksmeer. En drie boeiende gasten aan tafel. Natuurlijk. Eerst naar Aurora. Daar ja, zijn Herman van der Zand en Robert Beder. Maar eerst, uh, voor we naar Aurora gaan, naar het verkeer van de ANWB. ANWB Verkeersinformatie. Het hoorde het ook al bij het nieuws. Geen treinverkeer van en naar Eindhoven. Dat heeft te maken met een stroomstoring daar. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Goed, voor het eerst eh, sinds de schietpartij in de Amerikaanse bioscoop in Denver... is de verdachte in het openbaar verschenen. Het gebeurde bij de rechtbank in Colorado. Correspondent Elko Bos van Rosenthal vertelt hoe James Holmes er tijdens de zitting bij zat. Wezenloos, zou ik eigenlijk willen zeggen. Hij zat voor zich uit te staren, dommelde af en toe weg. Leek echt uh, onder de drugs. De aanklager zei dat ze daar verder helemaal geen uh, aanwijzingen voor had. Dat hij misschien uh, kalmeringsmiddel of zo uh, had gekregen. Maar ja, daar leek het wel een beetje op. En wat verder opviel, knalrood haar, bijna roze. Uh, uh, het haar van uh, de Joker, zoals hij het zelf eerder omschreef bij zijn uh, arrestatie. Ja, en dat zag er dus allemaal uh, heel vreemd uit. Het was geen officiële voorgeleg. Uh, hem werden wel zijn rechten voorgelezen. Daar zei hij zelf niks op. Hij sprak überhaupt niet. Uh, maar zijn advocaat die zei dat hij die uh, rechten begreep. En uh, ja, na een paar minuten was het eigenlijk weer voorbij. Maar Holmes is nog niet officieel in staat van beschuldiging gesteld. Dat gebeurt vandaag over een week op 30 juli. Dan krijgt hij te horen wat precies de aanklacht is. Nou, meervoudige moord natuurlijk, dat ligt wel voor de hand. Maar wat komt daar verder nog bij? En vervolgens zei de aanklager ook uh, na afloop op een persconferentie... vervolgens kan de zaak nog maanden duren. Uh, er moet nog een besluit komen of ze de doodsaf gaan vragen... Uh, tegen, gaan eisen tegen deze jongen. En ja, ze willen de zaak heel goed rondhebben. En dan kan het nog een jaar... Duren dacht de aanklager, eh, voordat hij überhaupt eh, echt die zaak begint. De nasleep van de schietpartij van eind vorige week, waarbij twaalf mensen overleden en tientallen gewond raakten, wordt intensief gevolgd door Amerikaanse media, vertelt onze correspondent Elko Bos van Roosentaal. Sinds donderdag is er al een mediacircus. Uh, uit het hele land zijn cameraploegen journalisten neergestreken in, uh, in Denver. En uh, ja, nu ook. En mochten zo'n dertig journalisten bij zijn, ook nabestaanden en, en ooggetuigen mochten erbij zijn. De vader van een van Vermoorde meisjes die zat, uh, die zat in de zaal. En uh, ja, uiteraard, heel veel veiligheidsmaatregelen. Want wat ze ten alle tijden willen voorkomen. is dat deze jongen. Uh, nog voor de rechtszaak uh, begint. iets wordt aangedaan door iemand uit die stad Aurora. die zo, uh, ja, zo getroffen is door deze schietpartij. Ja, sorry, uh, il uh, correspondent Ilko Bos van Rozendahl. Uh, tijd om kennis te maken met onze gasten van vanavond. En uh, niet toevallig wijs is er een van hen. forensisch psycholoog Corine de Ruiter, uh, deskundige onder meer op het gebied van uh, schietincidenten. Heb je uh, hem vanmiddag gezien in de rechtbank? Ja, ik heb hem gezien. En uh, ja, de beschrijving die uh, Eelco die gaf, die, uh, ja, dat, dat klopt wel. Mm -hmm. hij, zag, hij zat vooral voor zich uit te staren, vrij wezenloos. Ik vond hem soms een beetje, maar goed, dat kan interpretatie zijn... alsof hij een beetje verdrietig was... Uh, al, Alsof het ook allemaal niet zo echt tot hem doordrong. En dat haar was. Ja, een grote bos rood haar, knalrood. En. Uh, ja, die foto's die waren ook al eerder vertoond. Uh, dat hij, zeg maar, op rood, met rood haar uh, op een pasfoto stond. Dus dat zag er ja, niet uit eigenlijk. Ja, we moeten natuurlijk wel oppassen om hier al conclusies aan te verbinden natuurlijk. Ja, nee, maar... dat kan ook niet. Maar omdat hij rood haar had, zag hij er niet uit. Maar ja, maar... Ja, maar het, was, het, was, het was... Nou, dit ja. wordt een gezellige ja. avond. Het was heel erg... Het uh, was en heel en heren, erg Barbara Barend meldt zich. Ja. Ik ben ooit misrood geweest hè, van Nederland. Dus kijk ja. uit met wat je ja. zegt. Dat is geen grap. Ja. Nee, maar ik zag ja. ja. ja, ja. dat ik, bij hem andere redenen ik, Het Niet van rood, zo zag het eruit. ja goed rare kleur rood. En Overigens is geen... de joker groen. Ja, hè? De joker. ja, groen maar. ja dat, maar hij had wel blijkbaar bij zijn arrestatie gezegd dat hij, uh, dat hij als de joker uh, daar was. Ja. Maar was hij gedoopt? Pardon? Was had hij doop uh, tot zich genomen? Dat weten we allemaal niet. We, we weten eigenlijk heel erg weinig. En ook nu weten we, weten we niets. Ik, ik heb natuurlijk een beetje in die zaak verdiept. En wat opvalt is... Uh, hij heeft ooit een wapenvergunning gevraagd. Of hij wilde lid worden van een, uh, een schietvereniging. En daar heeft men hem geweigerd. Omdat men hem een beetje vreemd vond. Uh, maar dat staat niet verder uitgelegd. Wat er dan vreemd aan hem was. Maar goed, in Colorado kan je ook gewoon... Als je naar een winkel gaat waar ze pistolen en geweren kopen... kan je daar ook gewoon ja. aan een vuurwapen komen. Maar ja. Ja. Dat ik bedoel wel... eigenlijk gedoopt vanmiddag. Want hij maakte zo'n... Oh. Zo ja, ja, ik dacht gedoopt? Ik eigenlijk... van, ja, dat dacht is hij katholiek? Is hij nou de... katholiek voor... hij Wat... en doorgedraaid? Ja, ja, ja, ja, nee, en ja, hij gedoopt. Laat ik het anders ja. ja. formuleren. Heeft hij misschien iets tot zich genomen... dat zou kunnen leiden tot heel langzaam je ogen op en neer doen... en een beetje afwezig zijn? Nou, Het zou kunnen zijn dat ze in de gevangenis... omdat hij bijvoorbeeld niet zo rustig is... Eh... <laughs> uh... Weet niet. Hij, soms ja, schreeuwen die mensen, of veroorzaken ze overlast op een andere manieren. En dan kan het zijn dat in de ze hem rustgevende middelen geven. Ja. Maar daar zijn ook, ja, er zijn wel hele strenge normen, net zoals in Nederland. Dwangmedicatie, dat uh, mag ook in de gevangenis, eigenlijk niet. Dus dan moet je eigenlijk ook apart daar uh, weer ja. uh, aan de rechter toestemming voor vragen. Ja, ik hoorde ook dat, die, dat het wel eens voorkomt dat ze, dat ze hem gewoon wakker houden, omdat ze bang zijn dat hij zelfmoord, zelfmoord pleegt. Dat ze, gewoon, dat ze gewoon constant in de gaten houden, licht aanhouden en uh, ja. Zou dat niet? Ja, dat doen ze in Nederland ook. Ja. Dat is natuurlijk vreselijk. Want dan ja. slaap je, je slaapt sowieso, denk ik, al slecht in de gevangenis. Maar dan nog wat slechter. Nou, wordt er ja. dan niet beter op. Maar Amerika, als ik nog, ik heb daar gewoond. En wat je net ik zegt ook, ook over, ja, over pistolen. Ik heb in Texas gewoond. Dat is echt. Nou ja, alles wat ze over Texas zeggen is waar. Die mensen zijn nog een beetje gek naar een vreemd. En al mijn vriendinnen hadden in het handschoenenkastje een lady gun. Zoals dus wij, als ja, nou, dat is een klein geweertje. Als ik naar huis ging met mijn vriendinnen... en dan moest ze een stuk rijden... want ze woonden meestal nog in border towns, mijn vriendinnen... want ik woon in San Antonio. Dan uh, belde papa op of het wapen wel geladen was. En dan zat ik in die passagiersstoel... <laughs> en dan had ik toegang tot de Lady Gun. Yeah. Hebben ze je, heb je het ooit gebruikt of uh, een keer eruit gehaald om te drijven? Nee, maar het, dat, klinkt, dat klinkt wel heel raar. Zij konden dus schieten. En um, zij vonden het veiliger, waardoor ik het ook wel veiliger vond. We moesten uren rijden soms door die woestijn naar, uh, nou ja, niet, niet allemaal veilige gebieden zijn er natuurlijk... of niet veilige gebieden klinkt een beetje raar, maar heel erg verlaten... Ik heb hem gelukkig nooit hoeven gebruiken. Maar hij was dat er wel altijd geladen in dat kastje. Ja, ik las vanavond in de NRC dat uh, de wapenverkoop in Colorado enorm is toegenomen mm -hmm. sinds uh, deze aanslag. Ja. Omdat mm -hmm. iedereen denkt van nou, de volgende keer ga ik ook met een ja, vuurwapen. Ja, Maar dat is het idioot ja. daar. Dus ja. wij denken. Ja, maar wacht even, wat, wat de volgende ja. keer ga ik ook met een vuurwapen wat? Terugschieten. Nou, dan ga je terugschieten. Zeg maar. Het ah. idee is van nou, dan ga ik met een. Want je mag ook met een geladen wapen daar de supermarkt in of zo. Als, dat, als ze dat aantreffen. Nou, de theorie niet, is uh, als maar genoeg mensen wapen. Hebben, ja. dan kun je ook terugschieten als ja. je beschoten wordt. En dan ja. valt het misschien allemaal nog wel mee. Nou, ik betwijfel het Maar goed. Uh, sowieso heeft het natuurlijk in Amerika... want je hebt het nu over Texas en dit is Colorado. Dat zijn natuurlijk toch een beetje de cowboy-staten. Uh, en daar heeft dat, ja, die National Rifle Association... helemaal ontzettend uh, veel macht en lobby's. En, uh, dus daar krijgen ze dat sowieso. Dat is het idee van uh, ja, het, is het tweede amendement op de Amerikaanse ja. constitutie. Dat ze het recht om een wapen te dragen... om je en goed te verdedigen. Dus, uh... Maar Barbara, is het niet gewoon zo? Want zoals jij het vertelt, is het gewoon eigenlijk... Uh, het uh, vervangen van een onveilig gevoel? Ja. alleen maar het gevoel dat je zo'n ding hebt voor het geval dat? Het hoeft niet eens onveilig te zijn. Nou, het, het was zelfs zo dat de politie ons allemaal aanraden... traangas bij, bij te dragen. En in die tijd werd je koffer nog niet gecontroleerd. Dus heb ik regelmatig voor vriendinnen naar Nederland in mijn koffer. Nee, dat is echt geen grap. Traaggas meegenomen, dat kon je gewoon, nam ik gewoon mee naar Nederland. En al mijn vriendinnen kregen van mij traaggas. Want dat had ik van de politie in Texas gehoord dat het veilig was. Ik heb heel lang traaggas aan mijn sleutelbosje in Nederland gehad. Tot op een gegeven moment dacht, ja, dat is eigenlijk vrij achtelijk. Ik woon niet meer in Texas. Maar we hadden allemaal traangas. Maar het en... gaat om het gevoel. Als het ja, gaat om maar het gevoel dat ja, je het altijd ja, bij je dus, kunnen Ja, hebben. Maar, ik, maar ik heb het al jaren niet meer. Ik heb het heel lang nog in mijn auto gehad. Um, ja, het gaf toen. Ik vond het daar wel nog enigszins veilig. Kijk, ik zou nooit gaan schieten. Maar dat ik traangas had, vond ik nog wel enigszins veilig. Je hoorde daar ook veel raardere dingen dan hier. Wij waarschuwden we elkaar allemaal. Als we uitgingen als studenten. Altijd bleef voor één iemand sober. Nou, dat hoor je hier niet. Om op de andere meiden te letten. Ik heb regelmatig vriendinnen van mij ergens weggetrokken. Omdat ze dan anders verkracht waren. Door gewoon jongens die we kenden. Dus het is allemaal. Alles is daar echt veel achtelijker. Ze hebben geen condooms. Die gebruiken ze niet, ze mocht niet aan de pil, die importeerde ik dan weer uit Nederland. Maar ik kreeg van hun ja, lady guns... Import ja, import-export bedrijf. Ja, droog, ja, ja. droog is er, droog is er nee, maar. maar Nee, maar dit, dit is als je erover nadenkt, absurd voor mij. Ik wil wel even enige nuance aanbrengen, dat deed jij net ook. Uh, dit, is, dit, is, dit is Texas, hè? Ja, nee, ik dat heb, is Texas. Ik, ik heb in Oregon gewoond. <laughs> Uh, en dat is een totaal is andere is staat. Een staat. staat. Dat is hartstikke uh, Nee, maar het is het is. liberal en vooruitstrevend. Ja. En daar is dit allemaal niet nee. aan de orde. Dus uh, <lacht> ik zou zeggen, ja, er zijn honderden Amerika's. En, uh, ja, ja, maar dit is wel het grootste gedeelte. Laten we nou, wel eens. Ook, nee, ook niet het ik, grootste gedeelte. Nou, in mijn, mijn ogen niet. is het grootste gedeelte van Amerika is gestoord. Die stemmen ook allemaal op die uh, achtelijke. Uh, nou ja, die, die nu ook bijvoorbeeld de, de Republikeinen zijn over het algemeen achtelijk, want die willen alles afschaffen. Nou, we hebben de democratische Nee, vaker dat is de president. Ja, oké. Okay, maar die hele middenrij. Heel veel van die mensen die ja. kunnen ook helemaal niet lezen en schrijven. En die stemmen niet. Maar is die, die hele middenrij. Ook zo, hoor. Als je het oosten. <laughs> is ook zo. Als je het oosten en westen. die zijn een beetje normaal. Maar ik heb in Texas gewoon. Texas is groot. En heel veel staten er omheen. zijn allemaal. Even gek. We gaan het, we gaan het straks uh, uitgebreid... Daar vond ik ook een uh, beetje vanuit. Uitgebreid, ja, Ik, ik, ik, ik vind het wel leuk. Al al leuk al al straks, we gaan het straks... straks in Amerika. Corinne met jou uitgebreid, hoor. Uh, hebben over, uh, over dit soort dingen. <laughs> even muziek op zo. Oh, do, Doe iets. <laughs> ja, muziek. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. in Fort Jamaica. Tom Brown. Ja, motocrosser Jeffrey Herlings... die beleefde een uh, vreemd week -einde in Rusland. Een paar, uh, paar uur nadat hij twee manches in de MX2-klasse won... raakte hij betrokken bij een auto-ongeluk. Herlings uh, liep daarbij een hersenschudding... en een scheurtje in het bot onder zijn neus op. Dat is althans de eerste diagnose van de arts in Rusland. Het team van uh, topcoureur Her Herlings is druk bezig... om de terugreis naar Nederland in orde te maken... Maar uh, vliegen mag alleen onder begeleiding van een arts aan de telefoon. Johan Dekker, directeur sport van de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Ja, meneer Dekker, uh, u heeft contact gehad met uh, Jeffrey en mensen van zijn team in Rusland. Hoe is de situatie nu? Ja, goedenavond. Ik heb een half uurtje geleden inderdaad contact gehad met, uh, met Ruben Tielenuren. Dat is de monteur van Jeffrey en Jeffrey zelf. Um, ik hoorde u net in de aankondiging zeggen dat het vervoer geregeld gaat worden. Dat is inmiddels geregeld. Okay. En uh, ze gaan uh, vanavond nog terugvliegen naar Brussel. Daar zullen ze rond een uur of half die vannacht uh, gaan landen. En dan is de bedoeling dat uh, Jeffrey zo snel mogelijk uh, naar huis toe gaat. En dat hij dan uh, morgen rond de middag door de teamarts van KTM in België verder een check-up krijgt. En een scan om te kijken wat uh, de diagnose uh, feitelijk is. Want er is een, een eerste diagnose gemaakt, zoals u net zei. Uh, waarbij hij een hersenschudding heeft opgelopen. En inderdaad een, een scheurtje in het bot onder zijn neus. En uh, via dat scheurtje zou wat vocht uh, richting zijn hersenen zijn getransporteerd. En dat willen ze eventjes goed onderzoeken om te kijken of dat kwaad kan. Ja. Hoe gaat dat vervoer in zijn werk, uh, is, is, is dat liggend of kan hij gewoon zitten? Dat is liggend. Uh, KTM, dus de fabriek waar hij uitkomt, heeft gezorgd voor een privévliegtuig. En inderdaad, dat was een voorwaarde van de, uh, van de Russische artsen dat er onder de geleiding van een arts uh, moest gebeuren. Hm. Hoe is hij eronder? Uh, ja, redelijk emotioneel. Want uh, uh, in diezelfde bus uh, waarin zij vervoerd werden, uh, zaten ook nog een, een paar andere mensen. En de ene van die heeft een zwak bloeding opgelopen en een, uh, en een knie die verdreigeld is. En, en de passagier die heeft een hele gecompliceerde beenbreuk uh, opgelopen. Dus ja, je kunt zich voorstellen dat dat bij een jongen van 17 jaar behoorlijke impact uh, heeft. Ja, zeker. Hoe, hoe is dat ongeluk gebeurd? Ze waren. Uh, op de terugreis van de Grand Prix in semi dat ligt zo'n 400 kilometer van, van Moskou verwijderd. Op een gegeven moment waren ze bijna op de ringweg van Moskou, uh, heel breed, acht baans. En daar waren ze op een gegeven moment uh, in heel druk verkeer terechtgekomen. En daar zijn ze uh, op een stilstaande vrachtwagen met aanhanger geklapt, die eigenlijk uh, helemaal op de rechterbaan voorgestateerd stond om naar links toe te slaan. Dus dat was een uh, hele onoverzichtelijke situatie. En ze hebben blijkbaar verkeerd ingeschat uh, dat die auto stil stond. En daar zijn ze frontaal opgebotst. Uh, ja, u zegt morgen uh, gaat er een arts kijken hoe het, hoe het er echt voor staat. Hè? Na, die, uh, na die eerste onderzoeken in Rusland is er al iets te zeggen over het herstel? Het ziet er uh, redelijk goed uit. Het zal zich natuurlijk nog een keer... Uh, uh, morgen zal er nog even gekeken moeten worden of dat die diagnose inderdaad juist is. Maar zoals het er nu uitziet, uh, ziet het er naar uit dat je er redelijk goed vanaf is gekomen. Al zal natuurlijk ook die hersenschudding toch nog wel de nodige tijd vergen om... Uh, Herstellen, maar hij heeft in dat geval wel een, een geluk bij een ongeluk. Het is namelijk zo dat de eerstvolgende wedstrijd voor het Wereldkampioenschap pas op 5 augustus, dus bijna twee weken, en na nu in het Tsjechische loket zal worden verreden. En is dat iets waar hij aan denkt? Daar denkt hij zeker aan, maar dat is een, uh, ik ken hem al heel lang. Het is een zeer gedreven jonge man en uh, we hebben ook tegen hem gezegd: Denk erom dat je goed om je gezondheid denkt. Dat is het belangrijkste goed wat je hebt. Ja. En de volgende wedstrijd, ja, die is pas over 14 dagen. Dus eerst maar eens goed kijken of hij kan herstellen. Ja, en eerst maar eens rust nemen, denk ik, uh, met, ja, een, met een hersenschudding. Uh, dank u wel dat u aan, even aan de telefoon kwam. Uh, Johan Dekker, directeur sport van de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Geen dag. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja. Zoals elke dag bellen we ook vandaag weer met Nederlanders over de grens. En vandaag beginnen we met uh, Mike Kokhuis in Zuid-Afrika. Want, Mike, goedenavond. Er is goedenavond. ophef ontstaan rondom schoolboeken. Wat is er aan de hand? Uh, heel simpel, dat, uh, het schooljaar loopt hier al een maand of zes. En dat een aantal uh, school, schooljaren, uh, vooral in het, het lager onderwijs... tot uh, het uh, voortgezet onderwijs, en nog steeds hun boeken niet hebben ontvangen... Voor, de, voor het schooljaar. Dat oh. is de bottom line. Oh, en waarom zijn die boeken dan niet geleverd? Uh, dat is een, een hele complexe situatie. Met, uh, met incompetentie van uh, op schoolniveau tot en met uh, de leverancier en het logistieke stukje. Uh, en hoeveelheid fraude, gepleegd onderweg. Uh, boeken niet besteld, uh, boeken afgeleverd, verkeerde boeken afgeleverd, huh. boeken weggegooid, uh, niet betalen. En uh, zo langzamerhand de ladder omhoog tot aan het uh, ministerie van Onderwijs... Uh, die in feite de zaak een beetje witwast op de basis van... dat is uh, niet mijn taak, het is een taak van, uh, van, het, van het wat lager niveau, provinciaal niveau. En uh, ze zoeken het verder maar uit. Hm. Vrije situatie, uh, veel scholieren zonder boeken, examens staan eraan te komen. En ik vind uiteindelijk dat uh, vooral de jeugd, uh, het leerjeugd... hiervan het duper wordt en dat heeft... Uh, en dus toch de oorzaak, ligt, uh, ligt wat hogerhand, noem ik dat. Nou, een beetje onhandige uitspraak van die minister van Onderwijs, of niet? Nou, dat is inderdaad terecht wat je zegt. En uh, vanmiddag uh, toevallig, uh, op via de media, toch vernomen dat er uh, stemmen gaan... Uh, op de basis van uh, of ze neemt zelf ontslag of ze stapt tezijde of mm. ze wordt ontslagen. En daar zijn mm. er meningen op het ogenblik over verdeeld. En de opinies lopen daarvoor uh, enorm uiteen. Uh, het ene is het, uh, je hebt natuurlijk een politiek vlak... En je hebt natuurlijk het, het rationele, praktische vlak van, de, van het onderwijs. Ja. Goed, hoe, hoe, tot slot, hoe lossen die scholen dat nu op? Want een half jaar geen boeken, je moet toch lesgeven en krijgen? Dat is inderdaad heel problematisch. Uh, een kwestie van veel boeken lenen, boeken kopiëren, oude boeken gebruiken. En, uh, maar hopen van het beste dat ze, de boeken dan toch op tijd komen. Dat vooral de leerlingen die dus tegen de examens aanlopen. Er zijn dus een, ja. wat noemen, een middel, een het voortgezet onderwijs, uh, vijf jaar. Uh, die dan, die dan uh, tegen een examen aanlopen. En we hopelijk dat, uh, dat ze nog met, uh, met extra lesuren en vakanties... Uh, als de boeken dan, dan toch op tijd komen... Uh, dat ze dat toch voor elkaar krijgen. Ja. Crisissituatie. Nou, uh, crisissituatie rond de schoolboeken, zeg dat wel. Dus lift. Goed, dankjewel. Ja, Graag Voor, gedaan. voor iets uh, heel anders, dat is vaker zo... Uh, bellen we nu met Arjan uh, Timmermans in New York... die kan ons meer vertellen over de vermissing... van de moeder van Michael Jackson... Want uh, Arjan, ja. ja, die is uh, vermist. Of niet? Uh, ze, is, ze was vermist. Het is een heel typisch verhaal. Maar ze is inmiddels gevonden. Uh, oh. Maar het begon allemaal op donderdag toen uh, een van Michael Jackson's kinderen... dus uh, haar kleinkinderen, op Twitter aangaf dat, uh, dat ze kwijt was. Dat ze niet wisten waar ze waren. En uh, vervolgens uh, bij de politie als vermist hebben opgegeven. En toen? En nu, en dat wordt vervolgens... Uh, het, uh, ...tegengesproken door, door oom Jermaine Jackson... ...die vertelde dat, uh, dat zijn moeder uh, bij een van haar dochters was in Arizona... ...om even bij te komen. En uh, ze heeft vanmorgen bij de politie aangegeven... Dat, uh, ...dat ze inderdaad gewoon in Arizona is. Dus er is helemaal niks aan de hand. Dus het is, er zit een hoop consternatie om niets... ...dat toch weer duidelijk aangeeft... Uh, ...dat de Jackson-familie toch niet zo heel erg hecht is. Want uh, dat hadden ze makkelijk gewoon uh, zelf kunnen oplossen... ...in plaats om... Uh, uh, naar de media te gaan en uh, bij de politie. Uh, iemand aan te geven als vermist. Ja, want. Uh, uh, voor de duidelijkheid, moeder Michael Jackson is uh, 82 jaar. Die woont gewoon ergens, neem ik aan. Ja, die woont in Beverly Hills. Ja, die woont in, en dan is ze dus kwijt en dan belt iemand maar de politie. Terwijl iemand anders weet gewoon waar ze is. Ja, precies. Dus. Uh, wat, wat er, misschien uh, is er een ander verhaal. Uh, waar, waarom dit is gebeurd, maar het. Uh... Het had een aantal mensen in want en roer, want uh, dat niemand wist uh, wat er nu precies aan de hand was. Maar oma, oma Jackson heeft waarschijnlijk niet iedereen laten weten, ook haar kleinkinderen niet, dat ze gewoon simpel een, een weekendje weg was in Arizona. Of is het een, een, een manier van de, van de familie Jackson die denkt, nou we zijn wel heel lang weer niet in het nieuws geweest, misschien moesten we maar eens. <lacht> Maar ja, misschien kon je er op die manier over nadenken. Ik, ik denk, ik denk dat, dat, dat ze ook weer niet zo uitgekookt zijn. Uh, maar wie weet, ach, uh, ze houden natuurlijk wel van veel media-aandacht. Alhoewel al ze vaak zeggen dat ze er juist niet van houden. Uh, maar ja, inderdaad. Uh, waarom zou je eigenlijk naar de media gaan om zoiets te laten uh, uitlekken... en dan vervolgens dat ook weer heel snel op te lossen? Uh, uh, was het groot nieuws <lacht> bij jou? heel <lacht> Arjen, ben je er nog? Ja, ik ben er. Was het heel groot nieuws bij jou? Nee, nee dat is eigenlijk maar... Een, nou, een, een, dat was niet heel groot nieuws. Er is een ander heel groot nieuws item... dat natuurlijk hier speelt en dat is die shooting. Ja. Dus uh, dit komt heel kort even aan het bord. Nou, heel goed. Hey, uh, bedankt voor je toelichting in ieder geval. En uh, mama Jackson is gewoon terecht. Dankjewel. <laughs> Dag. <laughs> Dat is een memorabel stukje. Laat die Ik wel. Is ze missing? Weer. Nee, ze is niet missing. Het zijn rare mensen die Amerikanen. Nou, dat toch ik durf het al niet over te gaat. zeggen. Ja. Goed, Siebert van Linden, die is wat later aangeschoven. Siebert, want uh, je had wat te doen. Goedenavond. Ah ja, goedenavond. Uh, ja, Greet was te laat, stond in de file. Had er geen zin in, had problemen. Ik weet het niet, maar hij schoof iets later aan bij Merel. Wie, Mirol. Greet? Yeah. Uh, Geert Wilders, sorry. Uh, <laughs> bij uh, Merel Westrik uh, op Nederland 3. Ja, nou, die dat had ze expres naar een... het einde verschoven, denk ik hoor. Eh. Uh, ik denk, denk het eigenlijk niet. Ze zaten oh. namelijk een beetje in de problemen. Oh. Maar het was een tamelijk uh, episch interview, uh, uh, vond ik eigenlijk wel. Niet omdat ze goed was. Maar je moest zeg maar. Uh, de, de tune was er eigenlijk van. Het was verder uh, vrij voorspelbaar hoor. Het ging natuurlijk over. Uh, hè, wij, wij willen niet betalen voor de euro, uh, willen liever lastverlichting. Maar het ging over rode zwembroeken met schildpadjes. Uh, het ging over een met vrij. Met ja, vrij en onafhankelijk Nederland met een soort van roffel eronder. Alsof je in de Amerikaanse uh, onafhankelijkheidsoorlog zat als eindtune. Uh, Merel Westrix, die, een, een echt, die echt niet geloofde dat uh, de euro uh, mogelijk toch niet zo'n goed idee is. Uh, het was echt een heel raar interview. Eigenlijk een soort van zendtijd voor politieke partijen. Zat er nieuws in? Nee, natuurlijk niet. Kijk, Geert Wilders, die brengt geen nieuws. Die wil gewoon de boodschap... Nou, ja, Af en toe gooit hij wel een steen in de vijver. Bedoel nee. dat vanavond ook. Nee, dat deed hij absoluut niet. Hij heeft één boodschap. Wij betalen voor de euro, voor luie Grieken, voor, voor uh, frauderende Spanjaarden... voor doden gepensioneerden in Zuid-Europa... terwijl we hier uh, de lasten willen verlichten. Dat is een keihard frame. Die gaat hij duizend keer herhalen. Daar gaat hij ook niks nieuws aan doen. Uh, dus wat dat betreft zat er niets nieuws in. Het hooguit, wat je misschien nog als een nieuwtje zou kunnen beschouwen... Maar dat is dan ook een beetje bij Geert Wilders... Ben echt altijd op zoek naar hè, welk, welk frame zet hij erin is dat hij deze keer iets harder uh, Jan-Case de Jager ging aanpakken... als minister van Financiën. Persoonlijk ook. Uh, persoonlijk aanspreken dat hij uh, met zijn benen op de tafel... Um, een blanco cheque naar de Spanjaard had gestuurd. Terwijl eigenlijk de afgelopen weken... een heel sterk gevecht heeft gevoerd met Mark Rutte. Elke keer was het Mark Rutte die het gedaan had. Uh, dat doet hij ook omdat uh, de VVD en de PVV... hebben samen zo'n zes, zeven zetels waar ze om moeten vechten. Um, met het CDA heeft hij helemaal geen gevecht. Maar toch koos hij er vandaag voor om Jan Kees te gaan. Want dat vond ik wel op zich opvallend. Maar ik kan me ook voorstellen dat het bijna een verspreking was. En dat hij eigenlijk op uh, Mark Rutte had willen targeten. Waarom zat hij daar vanavond? Um, omdat hij niet zo vaak uh, aanschuift in talkshows. Nou, omdat hij de enige is op dit moment die snapt dat de campagne nu al moet beginnen. Kijk, de rest, er zijn allerlei politici... die, die uh, houden op dit moment vakantie aan de Kolsta's. Uh, ik geloof uh, van Aarsma Buma, toen we hier vorige keer zaten... die zit ja. nu ik Geloof wat was het is de die uh, is aan het uh, wielrennen. Um, en Geert Wilders, die snapt uh, dat je deze zomer... gewoon de hele tijd consequent moet blijven campaignen... als je wil winnen. Dat je consequent je boodschap erin moet rammen. Want mensen, hun hoofd staat er nog niet naar... naar politiek in de zomer. Je ja. moet je boodschap gewoon blijven herhalen. herhalen. En hij is de enige die nu... Um, het lef heeft om te gaan capeinden. Vorige week hadden we Henk Krol hier van de 50PLUS-partij. Die is ook al bezig. Die was op de, ja, de, de TPK in dp, niet Maar dat is een nieuwe partij natuurlijk. Ja, ja. Nee, we hebben gehad. Uh... Dpk, ja, ja, zijn ja die die niet Het zijn nieuwe die die op de zender. het zijn wel kleinere partijen. Ja, maar. dus dat is meer wanhoop. Uh, bovendien, <lacht> kijk, met, met Henk Krol is dat ook gewoon. Wat jullie willen als media is gewoon zo'n soort van generatiestrijd aanzetten. Dat voel je nee, hoor, hij is dat is gewoon begonnen dat ligt niet aan ons. Nee, nou, ja, ik merk het persoonlijk heel erg. Ik word heel echt um, zo ongeveer zes van de tien persenvraag die ik krijg, ga over. Wil je met Henk Krol in debat over jullie generatiestrijd tussen gepensioneerden en jongeren? In elke interview waar Henk Krol in zit, is dat het onderwerp. Uh, morgen zit hij bijvoorbeeld ook weer bij half acht live. Dus uh, ik had geen zin om in de studio, maar ik zit wel in een filmpje ervoor, juist om dat dus precies te gaan okay. zeggen. Uh, dus dat, dat is wat, wat men wil. Uh, maar voorlopig uh, is het qua zet niet. Maar de grote politieportalen houden het kruid droog. Wilders niet. Uh, ik denk dat Wilders gelijk heeft dat hij nu al begint. Oké, okay, het is uh, precies half negen. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Syrus Remosseré. Uh, Irak stelt de grens met Syrië open voor vluchtelingen uit dat land. Premier Al-Maliki heeft grenswachten de opdracht gegeven om Syriërs die hun land willen ontvluchten tot Irak toe te laten. In Syrië zijn anderhalf miljoen mensen op drift... en veel van hen zoeken hun toevlucht in de buurlanden... zoals Turkije, Jordanië en Libanon. Irak was tot nu toe terughoudend met het opnemen van vluchtelingen uit Syrië... omdat het niet de middelen zou hebben om hen op te vangen en te beschermen. Door een stroomstoring ligt het treinverkeer rond station Eindhoven stil. Een groot deel van Limburg is vanuit Eindhoven onbereikbaar. En ook richting Den Bosch zijn er problemen. Er rijden geen treinen vanuit Eindhoven naar Best, op en Helmond. Verwacht wordt dat de storing rond 10 uur vanavond is verholpen. En uit een rondgang van NRC langs zeven grote zorgverzekeraars... blijkt dat ruim 164.000 klanten de afgelopen zes maanden... een betalingsregeling hebben getroffen. Een jaar geleden waren dat er ruim 122.000... Verzekeraar CZ spreekt van een flinke toename. De verzekeraars bieden steeds eerder een regeling aan. Wie twee maanden de rekeningen niet heeft betaald... krijgt bij sommige zorgverzekeraars al een aanbod voor een regeling. We bieden steeds meer regelingen op maat aan, zegt CZ. We denken met mensen mee, zodat ze niet verder in de problemen komen. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Zomer. De wereldeconomie moet het steeds meer hebben van landen als Ghana en Indonesië. Ondanks de crisis blijven die landen nog steeds flink groeien. Dat zometeen, eerst naar Tilburg. Want het is Roze Maandag. Barbara lacht gelijk, het is toch Roze Maandag? Ja, nee, klopt, ik moet gewoon lachen. Goed, Frits Vosnagel, VVD-politicus, die, die is op de Tilburgse kermis. Goedenavond. Ja, Goedenavond. Dus nou, ik ben overigens VVD-politicus in rust, hè? Maar... Ja, maar, maar, maar, wat u wil. Maar ja. wat is het daar... wat, nee, is wat ik wil. Ik zit niet meer in de politiek. Wat, wat is het sfeerloos? Wat is het zonder botsautootjes uh, wat ik hoor? Nou, het is sfeerloos. Je, je wil niet weten hoe geweldig de sfeer hier uh, maar is. zit je dan? Ja, waar zit je? Ergens hoog het in het dan heb ik aan. In het spookhuis. Nou, er zijn, je hebt hier uh, de reuzenrading. Ik heb hier de... de de spinning coaster heb ik hier vlak bij het raam staan. Ik ben nu even naar binnen gelopen omdat het natuurlijk enorm veel uh, geluid maakt, ook zo'n kermis. En anders uh, versta ik jullie niet en, uh, en uh, jullie mij niet. Maar uh, nee, het is een enorm grote kermis. Het is zeker de grootste kermis van uh, de Benelux en er wordt hier ook wel eens gekleed. De grootste kermis van heel Europa. Ben je, ben je aandeelhouder van de kermis ofzo Fritz? Nee, nee, ik heb, geen, ik heb überhaupt geen aandelen. <laughs> Ook niet in de kermis. Maar het is hier wel te groot, uh, feest. En het is natuurlijk een evenement dat Tilburg enorm op de kaart zet. Ja. En het grappige daarvan is dat die, uh, die, die roze maandag, die we dus uh, vandaag weer uh, beleven. dat die is ooit ontstaan omdat de maandag eigenlijk de slecht draaiende dag was op de kermis. En toen dachten ze, daar moeten we dus wat mee doen. En ik vermoed dat ze hebben gedacht, nou ja, die homo's die zitten waarschijnlijk niet zo vast aan schoolvakanties, dus die zijn er in het land. <lacht> en dat ze toen hebben gedacht van, nou weet je wat, laten we eens proberen om die dan met de oude heer naartoe te krijgen. Zeg maar en inmiddels is het de best lopende dag van de jaar. Ja, maar ja. De, de, even, even serieus, je bent iemand die zich inzet voor de acceptatie van homo's. Uh, ja. Heeft dit soort evenementen nu echt zin, denk je? Nou, het leuke van dit evenement is dat... je hebt natuurlijk heel veel van die roze evenementen... en die hebben allemaal wel weer hun eigen touch. Het aardige van dit evenement is dat er juist heel erg wordt ingezet... Dat homo's en hetero's samen die roze maandag uh, vieren. Je ziet ook dat iedereen die hier loopt, of nou ja, bijna iedereen die hier loopt, die heeft wel iets uh, uh, van roze aan. En dat kan een petje zijn, of dat kan een uh, t-shirt zijn en sommigen een broek. En uh, er lopen hier troavo's rond die uh, zich werkelijk uh, fantastisch uh, hebben, hebben aangekleed. Maar er lopen ook veel heel veel Ja. ja. ja. Oh, je je. Wacht even, de verbinding wordt heel erg slecht, zo niet uh, onmogelijk om te verstaan. Loop even ja. een meter naar links of rechts, behalve als je in de buurt van een afgrond staat natuurlijk, dan even niet doen. Ja, ja. de verbinding, verbinding is zo weer. Piem, ja, uh, je vertelde dat heel veel mensen rondliepen met iets roze aan. Ja, met iets roze aan, zowel homo's als hetero's. En het aardige, het thema van, van die roze maandag is ook al heel lang, uh, gay for a day... Nou ja, dat is aan mij niet helemaal besteed... wat ik de 365 dagen per jaar uh, gay. Maar dat is dus juist ook een beetje om aan te geven... Uh, dat het leuk is dat niet alleen uh, homo's naar die uh, roze maandag komen... maar dat het een feest is van homo's en hetero's samen. Maar Frits, is het dat dan? Is dat een roze maandag dat, dat mensen zich iets anders kleden? en Of zijn er nog echte, echte homo- en lesbo-dingen? Uh, nou, het is, wel, het, is, het, is niet, het is niet een, een uh, feest... Uh, ...waarbij er een enorme politieke agenda uh, wordt, uh, wordt uh, verkondigd, uh, Of waarbij uh, we enorm uh, stilstaan bij uh, de, dat wat er nog niet uh, goed geregeld is in de wereld... ...als het gaat over uh, de rechten van uh, homoseksuelen. Maar het is wel een feest wat aangeeft dat uh, er heel veel mensen zijn die het belangrijk vinden... ...dat je gewoon jezelf mag zijn. Hm. Um, en, dat, en dat maakt het mooi. En dat op een, uh, op een kermis, wat sowieso al iets feestelijks heeft. Nou ja, dat is dan weer allemaal aangekleed met optredens en, uh, en dergelijke. Dus ja, het is vooral heel erg feestelijk. Je moet het niet zien als een een of andere manifestatie waar, uh, waar rechten worden gekleed. Nou, zometeen zo nog een keer in de hully-gully, uh, Frits. Uh, <lacht> weet, je al, uh, weet je al wel hoe, hoe je thuiskomt? Um, ja, dat wil zeggen, uh, niet. Want uh, ik blijf vannacht lekker in de deel. Hoor. Oh, ah. heel slim, uh, heel slim Fruitshufnagel. Ja, ik, ben en vanmorgen, ik ben vanmorgen wel met de Roze Maandag Express uh, gekomen. En die gaat om 11 uur weer uh, terug. Ja, maar dat, dat vind ik iets te vroeg. Nou, nou, dat is maar de vraag, Frits. Bedankt in ieder geval uh, voor, je, voor je toelichting. Want we gaan okay. meteen... Door naar de NS. Avond Dankjewel. Ja. Fiet. Edwin van Schermburg van NS, goedenavond. Goedenavond. 350.000 bezoekers, maandag in Tilburg. En dan storing hebben we begrepen. Wat, uh, wat is er aan de hand? Ja, er is een, een stroomstoring uh, waardoor uh, seinen storen. Uh, ProRail is daar druk mee bezig om dat op te lossen. En dat zit hem in de driehoek, eigenlijk tussen Best, Gelderop en Eindhoven. Dus precies helemaal rondom Eindhoven. En ja, Progo is nu druk bezig om uit te zoeken wat dat is en om dat op te lossen. Er zijn wat voorzichtige eerste positieve geluiden over, moeten we even afwachten. En wat zijn die geluiden en, dan? Uh, dat er mogelijk weer gereden kan gaan worden, uh, stapsgewijs. En vanaf die plaatsen die ik net noemde, best, Gelderop, Eilmond, daar uh, wordt ook al wel gereden, dus richting het zuiden en het noorden en het oosten. Uh, maar rondom Eindhoven zelf is het, uh, is het even lastig met het treinverkeer op dit moment. Ja, hoe wordt dat opgelost? We zetten bussen in, dus uh, bijvoorbeeld vanaf Tilburg, waar Frits net over sprak, uh, zetten we bussen in in de richting Eindhoven-Helmond, dus de andere kant op. Dus Frits heeft er vanuit Tilburg uh, richting het noorden uh, uh, geen last van, uh, uh, maar in, uh, voor al die andere trajecten uh, zetten we bussen in op dit moment. Zullen wij aanspreken rond negen uur dat de treinen dan weer rijden? Nou, die garantie durf ik u niet uh, te geven. Dat moet u aan mijn collega van, uh, van uh, de infra uh, vragen. Maar op de site hebben we staan dat we hopen dat het rond 10 uur weer verholpen is. Oké, okay, bij deze. Dank u vriendelijk, Edwin van Schillerburg okay. van de NS. Oh my. I didn't know what it means to Oh my.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 Looking down, honey, can't you see me? Oh, Lord, I'm like getting ready. Oh, Lord, I'm like getting ready. Oh, Lord, I'm like getting ready. getting ready to meet Michael Kiwanuka, and I'm getting ready. Ondanks de crisis blijft de economie in sommige landen stevig doorgroeien. Deze landen, de opkomende economieën, worden daar steeds meer de motor van de wereldeconomie mee. Dat stelt het adviesbureau Ernst Young in een rapport. Een wolfgang paardenkoper is van Ernst Young. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Nog even, uh, wat waren die opkomende economieën ook alweer? Ja, de opkomende economieën, dat zijn eigenlijk de, de snelgroeiende uh, landen. Uh, meest bekend zijn de BRIC-landen, Brazilië, Rusland, India... China uiteraard, uh, uh, steeds vaker ook, uh, uh, Oost-Europese landen, Afrika, uh, dat, dat soort landen eigenlijk. Ja. Uh, wat is bijvoorbeeld de groei van, van Ghana? De groei van Ghana is over uh, uh, 2011 van 14,5%, uh, 14 14,4% geloof ik uh, precies te zijn. Het ja, zijn dus enorme groeicijfers vergeleken met uh, Europa. Ja, dat zijn enorme goede We moeten niet vergeten, natuurlijk, dat zij komen vanuit een positie die, uh, die een, een duidelijke achterstand uh, uh, is. Dus zij zijn aan de inhaalslag bezig. Hm. Wat merken die landen dan van de crisis in Europa? Daar hebben ze dan toch wel last van, maar ze groeien nog steeds. Ja, nou de, de, de landen in Afrika die hebben, uh, die hebben natuurlijk een, een eigen, eigen product en snel groeien, groeien snel vanwege de investeringen die daar gedaan worden gaan naar bijvoorbeeld een, een olie-exporterend olie land. Dus uh, toch niet zo heel groot in de, in de wereld, maar wel uh, sterk groeiend. Wat andere landen uh, merken van de crisis in Europa is, zijn natuurlijk uh, het feit dat ze vaak exporterende landen zijn. China bijvoorbeeld is een uh, uh, exporterend land naar, uh, naar vooral Europa en de VS. En de stagnatie van de groei... In Europa heeft dus uh, ook duidelijk een stagnatie in de snelheid van de groei die, uh, die daar plaatsvindt uh, tot gevolg gehad. En zie je dan ook dat ze Europa proberen te vermijden en op andere manieren geld proberen te verdienen? Of blijven ze wel zaken doen met Europa? Nee, ze blijven zeker zaken doen uh, met Europa. Omdat uh, de markt natuurlijk enorm uh, is, ook in Europa, ook al groeit het minder, uh, is het wel een hele, hele grote markt. Wat je wel ziet is dat dit soort landen... Doordat zij ze zelf zo sterk groeien en hun, uh, hun eigen bevolking en, hun, uh, uh, en de, de mensen die daar wonen en werken uh, ook meer welvaart krijgen, is dat hun eigen consumptie enorm, uh, enorm groeit. Echt veel harder dan, uh, dan elders in de wereld. Ja. Uh, en u ziet dus dat, dat, dat die opkomende landen steeds meer de motor van de wereldeconomie worden. Waaruit blijkt dat? Nou, omdat zij een steeds groter aandeel uh, uit gaan maken in, uh, uh, in, de, in de wereld van de wereldgroei. Dus uh, uh, als de groei natuurlijk bij de grote economieën in de wereld, de VS en Europa, uh, stagneren, uh, dan zal de, de groei van de wereldeconomie en de ontwikkeling van de wereldeconomie steeds meer afhankelijk worden van die snelle groei in die landen. En het... Het grote voordeel uh, wat we zien is natuurlijk dat die landen zelf ook een grotere consumptie krijgen... een grotere vraag krijgen, dus ook importerende landen aan het worden zijn. Ja. Zijn dat de landen die ons uiteindelijk uit de crisis moeten gaan trekken? Uh, ik denk wel dat het, uh, de landen zijn dat we zonder die landen niet meer uh, uit crisis kunnen, uh, kunnen komen... omdat ze een zeer belangrijk onderdeel van de wereldeconomie zijn gaan vormen. Ja, dat zie je volgens mij ook uh, bijvoorbeeld Afrika... Ja. Uh... Toevallig er wat dingen over geschreven. Is, over, over Botswana als het volgende Zwitserland, zeg maar. een Zwitserland van ja. Afrika. Maar um, uh, ja wat je ook ziet is natuurlijk... Wat, althans, het beeld dat ik altijd bij had... was als kind moest ik altijd voor Mozambique bijvoorbeeld... Uh, collectors houden voor vanwege arme kindjes. En als je daar nou dus nu in dat soort landen komt... Ja. dan zie je daar opeens alleen maar skyscrapers staan. Er zijn dus ook economen van Goldman Sachs... die zeggen, na Azië wordt gewoon... Uh, Afrika kan als het grootste handelsblok worden. Uh, jongste bevolking ontstuimig groeiend buiten gewoon veel grondstoffen. En eigenlijk ja. hebben wij nog steeds heel erg als Europeaan natuurlijk dat beeld van hele zielige Afrikanen. Terwijl als je nu naar Mozambique gaat, Botswana, naar Kenia. echt serieus, de skyscrapers die schieten de grond uit. op een snelheid die, die bijna Azië benadert. Dat is echt maar, fascinerend. maar, maar één, één maar. De, de politieke stabiliteit in sommige van die landen, zeg maar, is toch behoorlijk. Nou ja, die stammenoorlogen mm -hmm. en dat soort dingen, dat zijn toch steeds wel ook bedreigingen. Ja, dus daarom is zeg maar, de marketingterm, zeg maar, het Zwitserland van Azië. Afrika is niet alleen zeg maar, gericht op welvaart... maar dus ook vooral op neutraliteit, politieke stabiliteit. Um, maar dat, dat begint steeds sterker te worden. Um, en je ziet dus ook dat wel bijvoorbeeld rechtsstatelijke elementen... steeds meer aanwezig zijn in, in dat soort landen. Maar ja, aan de andere kant, Somalië ligt zo aan de hoek. Ja. Um, en dat, dat blijft natuurlijk wel een gevaar voor die landen. Ja, Wolfgang Paardenkoper. Die, die, die economieën zijn misschien ook wel heel kwetsbaar daardoor. De economieën zijn natuurlijk uh, heel kwetsbaar... omdat ze nog, nog echt in een beginstadium van een groei zijn. En, en zoals net al gezegd werd... Het, uh, ...het beeld wat wij daarvan hebben... was niet iedereen in de wereld heeft het daarvan... ...want uh, heeft hetzelfde beeld. Ik bedoel, uh, vanuit China worden enorme, enorme investeringen in Afrika gedaan. Uh, met een hele andere filosofie... ...dan, dan dat wij dat jaren geleden als, als ontwikkelingswerk uh, en nog, uh, nog steeds uh, brengen. Uh, maar wordt echt een, een stuk ontwikkeling in de, in de landen zelf gebracht. Natuurlijk ook voor het gewoon eigen belang. Uh, maar ze staan nog echt in de, in de kinderschoenen. Dus uh, de stabiliteit is, uh, is in sommige landen natuurlijk nog, uh, uh, nog verder zoeken... Dus, het is ook goed om te bekijken waar vindt die groei dan plaats... Uh, en op welke wijze vindt dat plaats. En, en hoe is dat, zowel politiek, maar ook sociaal economisch... Uh, ja. uh, hoe, wordt, hoe wordt dat verdeeld? En, en, en, en wie profiteert er nou allemaal wel van? En hoe stabiel is dat dan naar de toekomst? Ja, want het uh, kan natuurlijk wel aan de ene kant volstaan met, uh, met wolkenkrabbers... maar aan de andere kant kunnen het ook weer gewoon uh, hutjes zijn... aan de andere nou, kant van het land. Ja, ja maar het, het, het, is wel, het is wel een tikje flauw. Want we hebben zo'n beeld bijvoorbeeld van China als de grote volgende macht... Maar bijvoorbeeld heel, veel mens, heel weinig mensen weten, heel veel Afrikaanse landen groeien harder... maar bijvoorbeeld ook een blok als Turkije, hè, qua ontwikkeling misschien wel verder dan China... groeit op dit moment harder dan China zelf. Uh, en dat zijn echt fascinerende, dat je nieuwe blokken ziet. En als je dan kijkt hoe dat soort blokken nu uh, regionaal een invloed uitoefent... dat in Afrika is rondom hè, de grondstofoorlog met China... maar ook in Turkije met hoe, hè, Erdogan, hè, de, de, premier van, van, de president van, van Turkije... die is gewoon de baas over Syrië, over het conflict in Libië. En dat is wel heel interessant, uh, als je als je naar die opkomende economie kijkt. Dat het ja dat we nog steeds een, eigen, een achterlijke blik hebben op die landen. is ja. dus ja. Economische nou ja, verhouding. Wat je, ja tot, tot, tot. Sorry, wat. Je, wat je natuurlijk wel, wel ziet is dat, uh, uh, dat die economie ook een, een, een stuk macht meebrengt, uh, waardoor uh, zowel de politieke als de economische macht in de wereld aan het verschuiven zijn. En en ik denk dat we nog geen, geen van alle weten waar die precies uit gaat komen. Maar je ziet wel dat er grote verschuivingen zijn en dat. Europa en de VS uh, niet meer uh, alleen de grootmachten zijn... Uh, die de toekomst zullen gaan bepalen. Ja, we wennen er al uh, langzaam aan. Dankjewel, Wolfgang Paardekoper van Ernst Corine de Ruiter, u hoorde er al even en aan het begin van de uitzending ook. Uh, forensisch is psycholoog. Uh, u zat, uh, uh, u, jij zouden we zeggen, je zat naar het nieuws te kijken... je ziet wat er allemaal gebeurt in, uh, in Denver. De feiten komen naar buiten. Vanmiddag hebben we hem ook kunnen zien uh, toen u werd voorgeleid. Ga je dan gelijk beroepsmatig denken... Dus zo zo'n jongen ziet zitten? Ja, zeker. Uh, je gaat gelijk al werkhypotheses formuleren over wat er misschien met hem aan de hand is, natuurlijk ook op basis van al informatie die er is. Nou, in dit geval heel weinig. Doe eens hardop. Uh, nou ja, uh, er is bijvoorbeeld een hele beperkte hoeveelheid onderzoek die laat zien dat mensen die uh, psychotisch zijn, uh, als ze voordat ze suïcide gaan plegen of iets, iets anders groots gaan doen... dat ze vaak hun, hun haar dracht veranderen. Nou, ik weet niet hoe deze man, of die zijn haardracht onlangs veranderd heeft, of in, ik, dat, dat weet ik allemaal niet. Maar het is wel iets wat dan gelijk bij mij opkomt of van, ja, dat is wel iets wat, uh, wat bekend maar is. Maar dat is beperkt onderzoek, zei je? Dus ja, dat beperkt. Is, ja. Maar ja. wat is beperkt en wat nou, is goed onderzoek? Nou, ik kan niet ja, vergelijken. beperkt is als je dat over uh, maar over een paar gevallen ziet. En dat is niet, zeg maar, het is maar een heel klein aspect, zeg maar. Hm. Maar het is wel iets. Ja, wat me verder heel erg opviel bij, uh, bij die Zaak uh, is dat ze dus die voorgeleiding doen en gelijk uh, ja, alles bespreken. Hè? Dus de, de officier van justitie en de advocaat kunnen allebei aan de uh, onderzoeksrechter vragen stellen van... Nou, ik zou dit graag willen, ik zou graag... Uh, de verdediging heeft gevraagd om toegang... tot het uh, theater waar het gebeurd is. En ze kunnen dus op, nog op allerlei manieren... invloed uitoefenen op het, uh, op het rechercheonderzoek. En dat vind ik heel erg mooi. Uh, want dat is, een open, ja, dat is een open systeem. Terwijl in Nederland staat... Ja, het staat de verdediging altijd. Uh, nou zeg maar al 5-0 achter om in sporttermen te blijven. Als ze, zeg maar, die krijgen het dossier. Uh, als het naar de rechtbank gaat. Ja. Dan uh, ja, en, en ze, kun, ze kunnen ook geen invloed uitoefenen. Oefenen op hoe het DNA-onderzoek. wat ze, ze kunnen pas later, heel erg laat. in het, uh, in het strafproces uh, nog invloed uitoefenen. En wat ik ook heel opvallend vond. is daarna kwam dus een verklaring, persverklaring van de van het OM. Uh, en dat vond ik ook heel opmerkelijk. Dat, dat was een vrouwelijke uh, ja, persofficier. Die eigenlijk uh, ja, heel erg uh, open zei van... nou, uh, ja, we zijn vandaag begonnen. Ze begon het uit te leggen en wat er nog gaat gebeuren. En ze zei ook van ja, wij uh, streven naar een fair trial. Uh, het is duidelijk dat hier heel veel slachtoffers zijn. Die moeten allemaal nou, hun plek krijgen in het strafproces. Maar we hebben ook te maken met de verdachte. En daar moet ook goed onderzoek naar gebeuren. En nou, ik verwacht van iedereen uh, nou ja, een, een uh, begrip voor, deze, uh, voor dit moeilijke proces eigenlijk. Hm. Ik vond dat heel uh, evenwichtig. En, Je hebt en een neutrale ook, opstelling. Ja, en ook heel goed dat ze dat zo in het openbaar doen. En ja, in Nederland gaan die dingen altijd heel erg in het verborgenen. En ik denk dat dit heel goed is, omdat het ook gelijk allerlei speculaties uh, die mensen mogelijk gaan hebben, natuurlijk uh, ja, op de achtergrond zet. Nou is dat natuurlijk wel mooi, hè? De, de, de openbaarheid waarin het allemaal gebeurt. Maar we hebben een verdachte die helemaal niets zegt. Die weigert te spreken. Ge ja. Hoe pak je dat dan aan? Nou ja, dat is niet gezegd dat hij dat blijft doen. Het kan zijn dat als hij straks uh, onderzocht wordt door een psycholoog of psychiater... Ja. dat hij wel gaat praten. Maar hoe krijg je hem aan het praten dan? Nou, dat, ja, ik, ik, ik weet niet wat de reden is dat hij niet spreekt. Maar het kan zijn dat de reden dat hij niet wil vertellen... Uh, ook te maken heeft met uh, hoe het in zijn hoofd eraan uh, toe is. Dus dat hij heel erg in de war is bijvoorbeeld. En dan... ja, Gebeurt dat veel dat, dat dit soort uh, moorden... dat dan iemand dat niet wil motiveren? Want ik, ik kan me voorstellen dat hè, de, de, zo iemand... Je, je weet het natuurlijk niet, maar die wil zelf... die denkt, nou toch, nou ja, ik ga toch eerst anderen meesleuren in ieder geval. Dat wil ik motiveren dat eigenlijk al die, die shoot-out zelf is al een motivering eigenlijk van zijn eigen ongeluk, zijn eigen tragedie. Is dat, gebeurt het al vaak dat mensen daar dan ook niet meer over willen praten? Dat ze dan hun daad, zeg maar, dat dat ook hun motivering zelf is? Of is het, ja, gebeurt dat niet veel? Nee, dat het verschilt gewoon van geval tot geval. Kijk, uh, de mensen die dit soort dingen doen, dus die, die ja, massamoorden, in één keer heel veel mensen doden... Uh, dat zijn toch, ja, in de meeste gevallen zijn het mensen met een psychotische stoornis. Dus die zijn echt in de war. Vaak zijn ze heel erg paranoia. Soms hebben ze grootheidswanen, dat ze denken van nou, ik ben hier, ik ben de redder van de wereld, zeg maar. Ik moet een daad stellen voordat andere mensen iets doen. Uh, ja, het kan ook iemand zijn die echt heel erg antisociaal is... en die eigenlijk gewoon wil ervaren hoe het is om een keer zoiets te doen. Dus vanuit ja, een beetje sadistisch motief, zeg maar. Eric Harris van de, de Columbine shootings... die wordt wel in die categorie uh, ingedeeld. Maar goed, dat is allemaal achteraf. Hè? Ik bedoel, als, je de, als je kijkt naar, naar, naar Harris en Klebold, ja, die waren allebei dood. Dus dan kun je alleen maar achteraf proberen te reconstrueren. Ja, wat waren dat nou voor, voor jongens? En in dit in dit geval hebben we wel inderdaad iemand die, ja, die hopelijk meewerkt aan, aan het onderzoek. En uh, ja, het is wel een beetje vergelijkbaar met die, uh, die schietpartij op die, uh, die Gabrielle Giffords. Die, uh, die uh, afgevaardigde in het congres. Die, uh, dat was ook een, uh, en dat bleek uiteindelijk ook een, uh, een schietofrene jongen. Die, uh, ja, die had ook ideeën over dat die vrouw uh, nou ja, gevaarlijk was, uh, noem maar op. En hij heeft uiteindelijk ook allerlei andere slachtoffers gemaakt. Ja, je hebt een, een hoofdstuk geschreven in het boek Waarom jongeren moorden. Ja. Uh, daar kom je ook terug op uh, een aantal zaken uit uh, Duitsland, als ik uh, me goed ja, herinner. Klopt. Uh, zie je wel synoniemen in die, in die zaken op een of andere manier? Want daar was het hoofdzakelijk uh, een persoonlijke belediging... die ze moesten verwerken, of een afwijzing, of iets dergelijks. Ja, dat, dat denken veel mensen, hè. Dat het, dat, het, uh, dat het dan jongeren zijn die gepest worden op school of zo. En dat dat dan de reden is. Maar het zit toch echt vaak dieper. Kijk, als je gepest wordt, dan... ja, dan, dan, dan meestal doen, doen jongeren toch iets anders. Misschien terugpesten, of... Uh, wat je vaak ziet, toch is een... Uh, ja, een... Uh, ja, een, een psychische uh, ontsporing. In de zin van dat ze zich uh, ja, geïsoleerd voelen. Niet meer uh, ja, contact kunnen leggen met anderen. Een uh, beetje vervreemd van de wereld. Soms ook. Alsof ze zeg maar, uh, ja, de wereld ook daadwerkelijk anders gaan beleven. Dus als stel ik zit hier in de studio. en dan kan het zijn dat zo iemand opeens. Ja, heel erg bepaalde kleuren die vallen heel erg op. of die, die ogen die komen heel erg naar voren. En dat kan nogal beangstigend zijn. Dus je ziet dan ook dat veel van die jongeren. Uh, wat schizofrenie. Uh, zeg maar, het typische beeld is toch dat het ja, zich openbaart in de adolescentie langzaam uh, heb je dat gevoel van... nou, ja, de wereld is een beetje anders, je hoort geluiden anders. En dan is het idee van nou dat mensen dan dus dat gaan proberen te begrijpen... en interpreteren, ja. en dat daar dus die, die waandenkbeelden door ontstaan. Dat je denkt van, ja, maar uh, ik zie nu allemaal rare dingen. Nou, ze zijn echt... Uh, het is ja, echt niet pluis. Ik moet echt een daad stellen om te zorgen dat uh, de wereld niet vergaat. Uh, dan kan, kan je dat op tijd signaleren? Ja, dat is lastig. Um, de meeste mensen die zeggen achteraf wel van ja, ik heb wel veranderingen gemerkt bij die jongen, bij dat kind. Hij isoleerde zich meer, of was niet zo spraakzaam meer, of er ging heel veel zich terugtrekken op zijn kamer. Uh, soms praten die over had hij rare ideeën of zo, dat je echt dacht van nou, waar gaat dit over? Maar Heel veel mensen uh, vinden het eng, hè? Uh, en misschien is het ook wel eng als je het niet begrijpt. Maar uh, dat je, zeg maar... Uh ja, om, om te zien dat, het met, dat iemand verandert, dat gaat sowieso langzaam. En misschien denk je wel, ja, het gaat wel over. Of uh, ja, het is een fase, een levensfase. Ja, hij bloot een beetje veel. Nou ja, dat uh, doen, doen veel jongeren. Maar ja, dat blowen kan ook een uiting zijn van... Uh, nou, dat het niet zo goed met je gaat. Ja, maar wanneer is nou die grens bereikt als je naar Breivik kijkt... Ja. en dat zelfs zijn moeder dat er nog geen alarmbellen gaan rinkelen... als ze zijn eten voor zijn dichte slaapkamer moet zetten? Als hij de deur niet open doet... Ja. dan denk je ja. Misschien heeft dat dan met verlinken te maken. Ik heb het gevoel dat je iemand aan het verlinken bent. Uh, als je iemand, als je zegt van het uh, is, iets niet goed met hem. Maar... Ja, maar dat is, dat is denk ik toch een soort. Ja, dat is een soort stigma wat, wat in de mensen zit. Wat mensen denken van. Uh, uh, het is niet oké okay of zo om, om, uh, om psychisch uh, in de war te zijn. Dat, dat is toch, ja, dat speelt gewoon bij heel veel mensen een rol, denk ik. En uh, als je denkt aan uh, ja, hoeveel, hoeveel mensen. Uh, psychische problemen hebben. Nou, depressie, uh, de, de, de, de lifetime prevalentie. Dus, dus 15% van de, van de bevolking krijgt ooit een depressie... in zijn of haar leven. Dat is hartstikke veel. Maar wanneer kom men dan op het idee om zoiets te ja. Doen? precies. Ja, dat hm. komt op een dag in dat brein op. Hm. Uh, en, uh, en je is zit... er nou onderzoek gedaan of gewelddadige films, series... Daar invloed? Spelletjes, ja. Spelletjes, ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat ik zelf, ik ben nu moeder, dat ik niet wil dat mijn kind, ik wil niet dat hij straks naar gewelddadige tekenfilms kijkt en die vreselijke spelletjes die allemaal hebt, omdat ik denk dat dat slecht voor hem is. Maar is daar onderzoek naar gedaan? Ja, daar is zeker onderzoek naar gedaan. Maar de uitkomst is altijd, je hoort verschillende dingen. Nee, het is toch wel één uitkomst inmiddels. En dat is dat uh, zeker kinderen, en ook hele jonge kinderen, die imiteren. Dus die, als die uh, heel veel naar tekenfilms kijken waarin veel geweld uh, gebruikt wordt. Nou, dat, dat nemen ze over. Er zijn allerlei experimenten al uit de jaren zestig. Maar dit soort jongens? Ja, dit soort jongens. Kijk, het is altijd een interactie. Hè? Uh, we, we weten uit onderzoek dat mensen die al agressief zijn. of die vreemde ideeën nee, nee. hebben. als die dat soort spelletjes gaan doen. dan is de kans dat ze daadwerkelijk overgaan tot gebruik van geweld groter. Maar als je die aanleg niet hebt, ja, dan, uh, dan maakt het echt niet uit. Dan kan je die, die, die zeg maar, die, die schietspellen doen met een clubje vrienden en, nou uh, ja, een uh, uh, cola en chips erbij. En, uh, nou, gezellig. En dan gaan ze na een uur weer iets anders doen. Ja, maar dan heb je al meteen een sociale uh, omgeving, ja, ja. hè? Waarmee <laughs> ja. ja, je bedoelt ja, eigenlijk te bedoel, zeggen... Je, dat doelt, dat je dat doet het dan met meer mensen en dan heb je ook een vriendenkring. Nou, als het is, goed is er als is ook bijvoorbeeld wel onderzoek gedaan tussen kinderen die helemaal geen televisie kijken en die wel televisie kijken en kinderen die niet televisie kijken... Die ontsporen vaker in uh, gewelddadige actie. Ja? Dan kinderen die wel tv. Omdat ze uiteindelijk ook door een soort van gewenning, een sociaal effect. zijn kinderen die tv kijken, uiteindelijk stabieler. Dus wel de vraag natuurlijk wat ze op tv kijken. Dus maar maar ge gewoon dus dat is, uh, de hele gewoon dag de voor de tv, tv zetten. Lekker makkelijk. <laughs> <laughs> Af en toe een beetje popcorn Alleen maar naar gooien. de televisie. Een beetje cola. En, uh... <laughs> ja. uh, dat was oh, ook dat voor het. die tele hoor. Dat zijn ook geen lieverties. Dat nou <laughs> die ene met dat handtasje. <laughs> hey, uh, zo meteen na negen uh, gaan we sporten. Want uh, de ronde van Boxmeer, het eerste criterium na de Tour uh, staat op het programma voor vanavond. En we spreken uitgebreid met Barbara Barend en uh, Siewert. Ik word het ook nog aan de beurt. Uitgebreid. Ja. Kom maar na Naar ja. Ja. Het EK voetbal. Helemaal mis wat een slechte bal het Nederlands elftal verliest. Voorbij. Troosteloos van dit toernooi af. En zegt het is voorbij.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 9 uur, dit is Radio 1, de Radio 1 Sportszomer.